And when the night gets so cold When I can't sleep Again you come to me Out you tight, the rain disappears Oh what believin' With a word you dry my tears You can do magic You can have anything that you desire Els in show. Wat een heerlijke elsplaat hebben we vandaag toch, hè? of deze week eigenlijk natuurlijk. Je hoorde natuurlijk Amerika en you can do magic, de kopjes in de borden. de kon in de karat. wij e weg, jij was af. Welkom radiovrienden, vrienden en vriendinnen van de Avashow natuurlijk. Het is vandaag alweer dinsdag 4 februari van het jaar 2020 of 2020, net na believen. Wat je het beste vindt klinken, natuurlijk. Nou, er is buiten niks aan. Het is allemaal regen, regen, regen. Waar is die goede oude wintertijd hè, dat we op de schaats komen en zo? Dat is me daar een poos geleden. Ja, voor mijn gevoel was het altijd in de jaren 70 zo dat je iedere, ja, iedere winter toch wel een paar weken op de schaatsen stond. Maar die tijden zijn helemaal voorbij, dat heeft allemaal geloof ik te maken met de klimaat -toestanden. Vandaar ook al die CO2 uitstoot wat niet meer mag en zo nog even en we mogen niet meer ademen. Uh, dat heeft trouwens ook wel zijn voordelen, maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Uh, wat gaan we allemaal doen vanavond? Nou, de bekende dingetjes. Ik heb wat nieuwtjes voor je opgezocht. Uh, we hebben natuurlijk een twee leuk en we hebben natuurlijk een weerbericht aan het eind van het programma. En natuurlijk weet je nog wel op het halve uur. En de muziek die komt van Benny Nijman, The Motions, Dizzy Man Band. Mut, Golden Earring, Dimitri van Toro, oh, heerlijk is dat. Kajak, ja, ja, prachtige Nederlandse groep is dat. Zen van die musical, Man at Work, dat bekende plaatje. Nederlandstalig zit er inderdaad deze uitzending wel wat tussen. Want we hebben ook nog eens een keer Henk Bijkengaard. Maar we beginnen natuurlijk met een plaat van 50 jaar geleden. Shocking Bloomer is voor je opgezocht. En Never Marry a Railroad Man. Een wijsadvies aan alle dames. Daar herken je gelijk aan de eerste toon al welke groep het is. Nou, Shocking Blue die had ook dat speciale Shocking Blue geluid natuurlijk. 1970, Never Married a Railroad Man. De Britse zanger Tom Jones staat op 23 juni in de Zigo Dome in Amsterdam. Jones geeft het concert ter ere van zijn 80ste verjaardag. Ongelooflijk, hè? Vrijdag om 11 uur start de kaartverkoop, zo meldt concertorganisator Mojo. De Britse zanger geeft al vijf decennia optredens over de hele wereld. De zanger heeft zijn Tour A Celebration genoemd vanwege zijn verjaardag op 7 juni. Jones die startte zijn muzikale carrière al heel vroeg. Als 17-jarige trad hij op in nachtclubs en sleepte hier vervolgens een contract uit bij Decca Records in Londen grote bekendheid verwierf hij door de hits It's Not Unusual, Kiss en If I Only knew. Zijn album Reload uit 1999 werd door meer, werd meer dan 4 miljoen keer verkocht. Ook zijn daarna verschenen albums in 2004 en 2008 deden het goed bij het grote publiek. De kaarten die kun je krijgen vanaf vrijdag 7 februari om 11 uur via de website van Ticketmaster. Radio Els. Ferry den Hartog. See, he shakes his legs Engen Jets natuurlijk met de Guitar King. Ik weet nog goed dat dit plaatje aankwam nog in de top 40, weken en weken lang achter elkaar. En uh, ja, ik vind hem gewoon echt heel erg mooi hoor, deze opname. Radio Els met de afwashow. Je kunt ons behoren natuurlijk via het wereldwijde web. Zoek het adres maar even op op de Facebookpagina van Radio Els. En natuurlijk in het oosten van het land op de 1476 kilohertz. En woensdagavond ook bij Radio Emmeloord. De woensdagse afwaarshow. En dat is op de AM 1224. Hier is Henk Weengaard. Met de vlam in de pijp, scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis maar in mijn sas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 och du vet, jag skulle väldigt vilja, men det är något som inte existerar. Med de flamm i pip, surar jag genom den brännarepass. Med min 30 tonnen diesel, färre än hus, men i min sas. Med de flamm i pip, genom den ändlöse natt, och då måste jag tänka på min fru, som väntar på mig.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 Met de Het was een van zijn eerste hits en ook een van zijn grootste hoor. In 1978 Henk Wijngaard met de vlam in de pijp En hij treedt nog steeds op, voornamelijk ook nog op uh, piratenfestivals heb ik wel eens begrepen. Ik heb er pas wel eens op YouTube een heel filmpje van gezien. Hij is wel een beetje oud geworden, maar ja, wie niet hè? Sinds 1978 zou je zeggen, je zou mij hier eens moeten zitten achter de microfoon. En dan zeg je ook gelijk, ha oude opa. Ja. Er is afgelopen vrijdag ingebroken in het huis van René van der Gijp, jawel, dat vertelde de voetbalanalist maandagavond tijdens de uitzending van Veronica Insight. De inbrekers hebben niet veel waardevolle spullen meegenomen. Ik reed vrijdagavond terug naar Dordrecht en toen belde mijn vriendin op helemaal over stuur en die zei er is ingebroken, ik ga de politie bellen, aldus van der Gijp. Toen hij thuis kwam bleek er inderdaad ingebroken te zijn. Volgens Van der Gijp hebben de inbrekers niet veel mee kunnen nemen op een aantal horloges en zonnebrillen na. Er zijn weinig waardevolle spullen in zijn huis, zegt Van der Gijp. Je kunt bij mij, te, bij mij beter niet inbreken, want er valt niet veel te halen. Even dacht Van der Gijp wel dat de inbrekers zijn gouden televisie, televisierring hadden meegenomen uit zijn trofeeënkast, maar die trof hij later aan op de, op, op de grond. En voor wie niet weet wie Van der Gijp is, hij speelde tussen 1982 en 1987 15 interlands voor het Nederlands elftal en er was actief voor clubs als PSV en Herenveen. Na, na zijn loopbaan als voetballer maakte hij carrière in de media. Een beetje water, een beetje sop. Dit is de Avasho.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 zo via bij Radio Els in de avondshow met Ferry den Hartog als uh, presentator of als DJ. Nou DJ vind ik een groot woord hoor, voor een oude lul zoals ik, maar goed, uh, <laughs> het schijnt zo te horen. Uh, wat eten we vandaag? Nou, we hebben hier een lekker prakje boerenkool met worst en dat mag er natuurlijk wel zijn met uh, dit. Uh, uh... KL en nog wat weer, hè, zoals dat heet. Je hoorde, Man at Work, Down Under, uit 1982. En hier is uit 1969, Zen met Hair. Darling, give me a hat with hair. Long, beautiful hair. Shining, gleaming, steaming, flaxen, waxen. Give me down to there. Show the legs longer. denken ja. <laughs> ik had vorige week een afspraak met de beste man, maar die heb ik af moeten zeggen vanwege uh, vervoersvoetproblemen. Laat we het daar maar een beetje op houden. En nu moet ik weer bellen voor een afspraak, maar ik heb er helemaal geen zin in. En het is inderdaad wel een beetje erg lang geworden hoor. Ik zit er echt een beetje bij als een oude hippie. <laughs> ja. uit 1969 Zen en her natuurlijk. Uit oh, de musical, hè, was dat? In slechts 0,3% van de ruim 300 onderzochte wolvendrollen, jawel, zijn restanten van vee gevonden. Dat blijkt uit recent gepubliceerd Duits onderzoek. Dat meldt de zoogdiervereniging aan nu.nl. Het overgrote deel van het menu van wolven bestaat uit wild, zoals reeën, edelherten en wilde zwijnen. Voor het onderzoek dat is uitgevoerd door onder meer de Universiteit van de Diergeneeskunde in Hannover... ...werden ruim 300 drollen van wolven in de Duitse deelstaat Neder-Saxe onderzocht. De uitwerpselen werden verzameld in de periode 2013 tot en met 2017. Sinds enkele jaren wordt de wolf ook weer in Nederland gesignaleerd. Schapenhouders maken zich daardoor zorgen over hun vee. Vanaf maart 2015 zijn bijna 250 schapen de wolven doodgebeten. Het merendeel daarvan was op dat moment niet in een Nederland, Nederlands natuurgebied gevestigd. Dat komt volgens Huug Jansman, dat is een wolvenonderzoeker van Wageningen, euh, overeen met hoe zwervende wolven zich gedragen. Zwervende wolven zijn op doortrek en eten bovengemiddeld meer vee dan gevestigde wolven. Dat legt Jansma zo uit. Ze staan voor het eerst op eigen poten. En je kan ze vergelijken met studenten die voor het eerst op kamers gaan, en daardoor veel vast voet eten. Ja, zo kan je het natuurlijk ook vergelijken, natuurlijk. Hè. Oh, het kan op je wegen deze. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Iris Kayak en Ruthless Queen. With a quivering voice, you spoke the word, shadow came between us. John in luxury I cried band met een klassieker bij uitstek natuurlijk. 1979, Kayak en Ruthless Queen hier bij Radio Els in de avondshow Op het wereldwijde web en natuurlijk op de AM 1476 in het oosten van het land. Het is bijna half zeven. En dan weet je het wel, hè? dan is het hier weer tijd voor. Het. Jawel, jawel, jawel. Eindelijk mijn versnapering, dat komt Els altijd met de thee en de rum en dat is weer precies op tijd door Els, dankjewel. Uh, we gaan eens even kijken wat er allemaal vandaag gebeurde in het verleden. Het is vandaag 4 februari en dat is de 35ste dag van het jaar en er komen er nu nog 331 van de hopen en op ja. In 1794 schaft Frankrijk de slavernij af, dat is tijdelijk zoals later zou blijken. En in 1805 vindt in Parijs de eerste huisnummering in de geschiedenis plaats. Ja, daarvoor, uh, daar, ja, daar wisten ze niet precies waar ze woonden, denk ik. En volgens mij was er dan toch ook nog geen post of zo. In 1998 wordt Bill Gates bij een bezoek aan Brussel met een taart besmeurd. En in 2003 wordt Joegoslavië herbenoemd tot Servië en Montenegro. Ja, dat was denk ik allemaal na de oorlogen die daar gevoerd hebben natuurlijk. De 150 jaar oude firma Marklin, een bekende fabrikant van modeltreinen, die vraagt uitstel van betaling aan. En dat was allemaal in 2009. Ja, dat is een beetje een oude hobby, dat, dat doen kinderen volgens mij niet meer met treintjes spelen en zo. In ieder geval niet meer zoveel als vroeger. De Maasboden worden door de Duitse bezetter in 1941 vandaag verboden en die verschijnt dus niet meer. En in 1962 de, de Londense krant de Sunday Times geeft voor het eerst de zondags in in kleurendruk uit. Jij kan je niet meer voorstellen, maar ik heb vroeger ook nog de krant gelezen. Het was helemaal zwart-wit, de foto's, alles helemaal zwart-wit. Het had wel iets hoor. En Facebook die werd vandaag opgericht... Dat is natuurlijk een sociaal netwerk-site, zoals dat heet. En een nieuws-site tegenwoordig. Vaak fake nieuws, maar goed. En dat gebeurde allemaal in 2004. En we gaan even naar de muziek toe. In 1977 bracht Fleetwood Mac het album Rumours uit. Ja, een hele hoop hits van vandaag gekomen. hè. Nou, we zullen eens even gaan kijken of er weer oorlogen zijn. Ja, die zijn er altijd wel. In 1783 het Verenigd Koninkrijk kondigt aan de vijandelijkheden tegen de Verenigde Staten te staken. En dat was het einde van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. En zes jaar later in de Verenigde Staten wordt George Washington unaniem tot eerste president van de Verenigde Staten gekozen. Jasser Arafat, die wordt voorzitter van de PLO. Dat gebeurde vandaag in 1969. En we hebben weer twee voetbalclubs hoor. Die werden opgericht. Gisteren hadden we de dacht ik vier. In 1895 was oprichting van de Noorse voetbalclub. Honefos BK en de Duitse voetbalclub Werder Bremen, die werd vandaag in 1899 opgericht. Zo zijn we daar ook weer heen, dan gaan we gewoon lekker door met de muziek. Twee plaatjes van Dimitri van Toren in het Twee Leuk van vandaag. Jij bent de mooiste en hey, kom aan. Twee Leuk, nu, nu, nu. De bovenste, beste Oh, je bent de mooiste De allermooiste Kijk eens, je nusselt ervan Hiernaast mij staat Zuster Louise Ze beet wel geen nagels Maar had toch slecht te kiezen Maar op een dag Nam ze heel wijs besluit Ik stop met snoepen En eet alleen nog maar fluit De allermooiste, je bent de, de beste, de allerbeste beste. Oh, je bent de, de mooiste, mooiste, de allermooiste. Kijk eens geneerste ervan. Broeder Johan was zo bang als een wezel. Altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door ons werd belaagd. Ik hij.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 Att vi en streep haller på det verleden Sindsdien är vårt levertje heen och över heen Åh, du är du är du, du är du Du är du, du är du, du Oh, du Du är du, du är du, du är du Du är Vrienden mål vriendinnen.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 Je bent de mooiste, de allermooiste. Jij är de beste, de bovenste beste. Ja, je bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens, je neus krult ik op. Oh, är bent de mooiste, de allermooiste. Je bent de beste, de bovenste beste. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens, je neus groot er Jouw muziek vind je Dit is Radio Els. De Ava Show. Komma, hey, kom aan, blijf niet staan en loop maar achterna door de straat over het plein met je tingeltamborijn, met je hand vol geld en je Hercules held. Je haren in de wind en alles wat je vindt en wie je ook bent, koning of president, wijs en vliegen rond en de ennen hoe papa bent. Iedereen moet mee of wie wil, ja of nee. alla club je partij, alles wordt en loopt mag erna, met je griep en hernia. Niet te vlucht, niet te snel. Met je pingpongspellen, met je loens en de blik naar een vrouw en een dik. Je allerbeste raadt en je dronken kameraat. Ik hey, kom alla aan schaam met een warme liefde straan. Met walf kapouters en de bon zonder naam met het mes op je keel, met mijn del, je vuur in je vlam en de hele rattaplan. Zijn we weg met een vijand en zijn houten kanon. Met toetes en met ballen en een hele grote trom Med gevoel vol wat humor en de dorpsharmonie. De hoop op de vrede, met weet ik al niet. Wie. Dus kom nou en ga mee. Over land en zee. Naar de straat waar ik woon, alles toepeties en schoon. Naar mijn huis, naar mijn tuin, naar mijn tolperrood en brein. Naar mijn achterbalkon. Daar ligt ze in de zon. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding Ik hier in het tweede vandaag in de OVSO. Dimitri van Toren, 1976 en 1973. <tie> Jij bent de mooiste, hé hey, kom aan. Ja, dat is ik moet meer rum in de TRL's. Eh, anders gaat het gewoon echt niet. Dat hoor je maar weer. Uh, even kijken, oh ja, deze moet hebben. De familie Meiland gaat terug naar Nederland verhuizen en is van plan haar kasteel in Frankrijk te koop te zetten. Zo bevestigt de familie maandag in een video. Hallo allemaal, we hebben zulke leuk nieuws, we gaan namelijk verhuizen. Maar niet hier in Frankrijk, we gaan terug naar Nederland, al dus Martin Meiland. Zijn dochter Maxime voegt eraan toe dat het derde seizoen van de televisieserie Château Meiland wel gewoon wordt afgemaakt. Ook kunnen gasten die een reservering in de bed and breakfast van de familie hebben er ook nog terecht. In de reality serie Château Meiland wordt de familie Meiland gevolgd. Bij het openen en runnen van een bed and breakfast in een kasteel bij het Franse dorpje Binac. De serie won vorig jaar de Gouden Televisiering. Een woordvoerder van SBS6 zegt tegen Nu.nl dat de zender de familie Meiland ook in Nederland wil blijven volgen. Onlangs vierde de familie op Instagram dat ze een jaar in Frankrijk waren. Ja, die reality tv ik heb er eigenlijk helemaal niks mee hé, dat rijdt. Ik heb veel meer iets met de uh, 60s music. Ja, die kom je vaak genoeg tegen op Radio Els. Zoals deze, Golden e -Rings, Sound of a Screaming Day. Time's fast, 6 o'clock and go Now I feel alone and lucky I get my car and drive into fields Where I had to work to get my money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 i listen, listen, oh listen, and it's the sound of a screaming day. Nog met een S aan het eind en de Sound of the Screaming Day kwam allemaal natuurlijk in 1967. We gaat dat toch weer hard hè, zo'n uurtje. Ja, we hebben nog eigenlijk nog maar een plaatje of 4, 5 hopelijk. En dan is het allemaal alweer voorbij, dus we gaan maar snel door. De uh, band Mut, En met dit plaatje moet ik altijd denken In het begin, hè, het intro, dat het uh, eigenlijk Een beetje uit de kerk komt Ik weet niet hoe dat komt, maar dat heb ik gewoon Maar niets is minder waar Want het vervolg, dat heeft niks meer met de kerk te maken Hier is Rocket 1974 So you sitting in the sewage store where all the guests stuff start as holes Where they write their names on the floor and hang their photographs on the walls Oh, but to me, you still got two and sixteen Written on the road with cheese Forgetting me with Abigail Blast Soon, come on now, rocket! You're gonna reach the moon. You're gonna take off soon. You're gonna reach the moon. You know your time. van de bovenste plank hoor, ja ja ja, 1974, hoe lang geleden is dat dan niet? Mud rock en Rocket Radio Els. Twee jaar eerder hadden we weer even een Nederlandse band en dat was een knettergekke band. Ja, ik heb ze wel eens live meegemaakt, ongelooflijk. De Dizzymans band natuurlijk, je hoort het al. En hier is een Matter Effect in de afershow op Radio Els. Water flows and river goes Dumb and dumb, but plasma knows It's all a matter of facts People die and some get born There's no trumpet with no horn It's all a matter of facts Ze stelden even wat feitjes vast. De Metrofect 1972 hier in de op De wereldwijde web. En natuurlijk bij Jan Chicago. In het oosten van het land op de Middengolf. 14,76 kilohertz. En morgen zijn we zelfs op twee Middengolfzenders te luisteren. Want dan wordt dit programma ook uitgezonden via Radio Emma Lord Morgenavond woensdag om 6 uur. Zo meteen het weerbericht, maar eerst nog even de Motions uit 1966. Why don't you do it? Why don't you take it? <laughs> geen idee, geen idee. ...uit de jaren 60. Je hoorde de motions uit 1966. Why don't you take it? Vanmiddag trokken de meeste buien oost oostwaarts weg. Alleen in het zuiden valt er nu van uh, nu en dan nog wel wat enige tijd regen. De temperatuur die liep op naar hooguit 7 graden en er waait een stevige westenwind. Vanavond klaart het vanuit het noordwesten op. Vannacht is het overal droog en het kwik excuus daalt landinwaarts tot rond de 0 graden, dus het kan lokaal een beetje glad worden. Hè? En er is ook een misbank mogelijk. Vanaf morgen is het een aantal dagen rustig weer, nu en dan ruimte voor de zon. Het blijft droog en de maxima liggen zo rond de 8 graden. En s'nachts is het zo rond het vriespunt, dus pas een beetje op. S morgens vroeg als je in de auto wegstapt, het kan plaatselijk hier en daar glad zijn. De rapportcijfers staan uh, voor de diverse activiteiten voor morgen. Barbecue een 3, fietsen een 4, golf een 6, vissen een 6 En meneer Hans Bank, zijn wandelweer, krijgt gewoon weer een acht. Hè? Ongelooflijk, wat heeft die jongen altijd een mazzel. Ik weet niet hoor, nee. En die Nijman, mijn verdientachtig. Ik zou je willen vragen het is een keer met mij te wagen, maar ik weet niet hoe. Jag skulle vilja säga, för det är mycket att mig att men jag vet inte hur. Jag skulle vilja känna, så att jag mer kan förvänna, men jag vet inte hur. Jag skulle vilja stelen, så att jag inte behöver dela delen, maar men jag vet inte hur. Helpen, maar ik weet niet hoe. jag hoe, hij weet niet niet zou en zalig. De Vergeten Hits. Goedenavond, dit is Radio Els. Pop, pop, pop, pop. Wat een heerlijke tune is dit toch, hè? ja. ja, ja. was hem de eerste af zo weer vergeten. Ja, de eerste paar keer dat we het weer deden na een jaartje of drie. Maar uh, ik denk, hé, hey, ik wist wat en wat miste ik? Ja, deze tune natuurlijk aan het eind van het programma zoals dat heet. Ja, ja, want het zit er alweer op. We gaan op naar het nieuws en weer van 7 uur. En daarna gaat natuurlijk de non-stop gewoon door bij Radio Els 60s en 70s. Hits 24 uur per dag. Dit was de Avalashow voor dinsdag 4 februari. Morgen zijn we er natuurlijk weer. En dan zijn we ook te horen op Radio Emelo. 12,24 kWh. En natuurlijk bij Jan Chicago op de 14,76 kWh. nog eten wens ik je. Smakelijk eten. Ben je met de afwas bezig? Wens ik je daar natuurlijk veel succes bij. En als je al onderuit op de bank zit, nou, veel relax, plezier. Ik zou zeggen: wij wij wij wij. Tot morgen. Dag.